8 uur. Het NOS-journaal. Dick Terhark. Hark. Defensie verbaasd over Libische beschuldiging. China wil inflatie bestrijden om sociale onrust te voorkomen. En de A1 bij Amsterdam het hele weekend dicht door werkzaamheden.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 De regering probeert via stille diplomatie de drie bemanningsdeden van de helikopter vrij te krijgen. Op Creta zijn 1.300 Amerikaanse militairen aangekomen. De Amerikaanse marine stuurde vanwege de situatie in Libië twee schepen, waaronder een vliegdekschip. De militairen vroegen zich bij hun 400 collega's... die woensdag al aankwamen op de Amerikaanse legerbasis op Creta. Op het Griekse eiland was gisteren een demonstratie tegen de troepenopbouw van de VS... De Verenigde Staten voeren de druk op Libië op. Gaddafi is opgeroepen te vertrekken en er gaan ook stemmen op om een no-fly zone in te stellen boven Libië. Als dat gebeurt kan Gaddafi de opstandelingen niet meer aanvallen vanuit de lucht. Nederland geeft opnieuw geld voor de opvang van vluchtelingen uit Libië. De VN krijgt daarvoor een miljoen euro van Nederland. Eerder kreeg het Rode Kruis al een half miljoen.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 De premier erkent dat veel mensen ontevreden zijn... doordat het leven in China snel duurder wordt. De inflatie ligt nu boven de 5 procent. De regering wil daar minder dan 4 procent van maken... onder meer door de onstuimige economische groei wat af te remmen. Verder wil de regering de toenemende corruptie aanpakken. Wen Jiabao zei niets over de protesten in de Arabische wereld... maar uit zijn toespraak bleek wel duidelijk... dat de Chinese regering beducht is voor sociale onrust.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 De A1 is het hele weekend dicht tussen knooppunt Diemen en knooppunt Watergraafsmeer. Er wordt gewerkt aan een nieuwe spitstrook. Pas maandagochtend kan het verkeer weer over de A1 naar Amsterdam rijden. En ook volgend weekend is de A1 richting Amsterdam dicht... en de twee weekends daarna in de tegenovergestelde richting.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 De aftrap is per stad verschillend, het feest barst los... zodra de lokale prins carnaval de sleutel van de stad heeft gekregen. Traditioneel trekken optochten met praalwagens altijd veel publiek. Een van de grote trekpleisters is Den Bosch, dat tijdens carnaval Oeteldonk heet. De stad wil in 2014 worden toegevoegd aan een lijst... met immaterieel werelderfgoed van UNESCO. Aan die lijst werd vorig jaar het carnaval in Aalst in Vlaanderen toegevoegd. Het dan nog, vanochtend overwegend bewolkt met in het zuiden hier en daar mist. In het noorden wat regen. Vanmiddag vanuit het noorden zon bij een temperatuur van een graad of zeven. Morgen is het vrij zonnig, maar wel iets frisser. Maandag en dinsdag is het ook nog vrij zonnig. Daarna neemt de kans op regen toe.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 Een hele morgen. Het is zaterdag 5 maart. Nederland is een land van meerkampers gewo geworden. Atletiek, daar hebben we het over. Want Ramona Franse won brons tijdens het EK Indoor. Strijd in krantenland, nieuwe bijlages, nieuwe formaten. Uh, veel cadeautjes voor de abonnees. Gaan we zo over praten wat daar aan de hand is. We hebben ook een verhaal van Argos, het radioprogramma van de VPRO en de VARA. Over een chirurg met een alcoholprobleem. Die toch mag doorwerken met alle gevolgen van die. Maar eerst de strijd in Libië. Want die wordt met de dag grimmiger. Op verschillende plekken is zwaar gevochten tussen troepen van Gaddafi en de opstandelingen. Onder meer in Raslanouf. Correspondent Hans-Jaap Melissen van de Wereldomroep was bij de opstandelingen toen die zich voorbereidde op de gevechten in Raslanouf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 En, en, en die doodsverachting en, en de wil om Gaddafi te verdrijven. Uh, kijk, wij vinden dit een heel erg uh, losbandig uh, legertje. Uh, in dat jongens zich aanmelden bij het laatste checkpoint... die nog niet eens een wapen hebben met een hoop er een te krijgen. Uh, wat moeilijk is in te schatten is hoe de andere kant eruit ziet. Hoe, hoe staan die Gaddafi-troepen die hier in Wasland, Noef en Loef in het westelijke gebied zitten? Daar hoor je allerlei getallen over, dat er 3000 zouden zijn. Maar ik denk dat niemand ze echt geteld heeft. Daar zitten geen verslaggevers. Uh, en, en dus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 dat zij veel verder met hun uh, wat stevigere linie zijn opgeschoven. En dan heb je dan de troepen die nog verder naar voren gaan. Maar die komen soms ook weer terug naar die, naar die wat stevigere linie. Uh, dus, dus sowieso is het terrein gewonnen. Maar ja weer uh, ten koste van uh, uh, ja, een aantal levens. Ook dat is niet helemaal duidelijk is dat hier in het ziekenhuis in Ashdabia een paar doden en uh, gewonden zijn binnengebracht.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 Dagelijks vliegen de tientallen vliegtuigen van en naar Tunesië... om de vluchtelingen naar huis te brengen. Ondanks dat gaat het allemaal nog niet heel erg snel. Verslaggever Roel Pau vanuit het zuiden van Tunesië. En alweer moeten ze wachten. Een rij van honderden meters lang slingert zich over de straten... en de parkeerplaatsen van de luchthaven van Djerba. Maar dat gaat zeker nog wel een paar uur duren... voordat ze de vertrekhal van het vliegveld hebben bereikt. Maar het is wel de ene laatste halte... Hierna nog Cairo en dan zijn ze echt bijna thuis. Mansoura, een klein ville qui heet Mansoura. Mansoura, dat is de eindbestemming van deze man. Een dorp op twee uur rijden van Cairo. Het is vandaag vertrekdag voor heel veel Egyptenaren. Met tientallen bussen zijn ze van de grens met Libië hier naartoe gereden. Gemiddeld zijn ze een week onderweg geweest van de grens naar hier. Daarvan heeft deze man twee dagen doorgebracht aan de Libische kant van de grens. Daar was niks. Geen eten, geen drinken. Maar in Tunesië zijn ze ontzettend goed verzorgd. In Libië hebben ze met geweld opgepakt... Bedreigd met een geweer. Ze zeiden dat hij een spion was of een drugshandelaar. Hij komt hier met lege handen aan, want hij is alles kwijt. Hij heeft geen werk meer, geen geld, zelfs geen mobieltje. Ik en ik gaan de Ik zie de ouders en ik zie de ouders ik ik ik maar dat is allemaal niet belangrijk. Het enige wat ertoe doet, is dat hij zijn familie weer terug gaat zien. En nooit. Nooit gaat hij meer terug naar Libië. In de vertrekhal van het vliegveld staan dranghekken. En daarachter zitten de vluchtelingen die vandaag naar huis kunnen. Bij de incheckbalie is het een enorme drukte. Overal op de grond ligt papier. Medewerkers zijn keihard bezig om de passagiers in te checken. Vandaag wordt er niet gelet op overgewicht van de bagage. Er moeten 35 vluchten worden afgehandeld en dat is meer dan drie keer zoveel als normaal. Maar de man achter de balie heeft waarschijnlijk nog nooit zoveel plezier in zijn werk gehad. We doen er alles aan om deze mensen zo snel mogelijk terug naar huis te brengen. En om ze weer een beetje waardigheid te geven. Voor het eerst ben ik er trots op dat ik Tunesiër ben. Het is de eerste keer dat ik be ben. Oh, really? En alle onze collega's zijn trots op dat ik Ze deed voor het eerst mee aan een Europees kampioenschap en ze haalt gelijk brons. Meerkampster Ramona Fransen. Straks praat ik met haar de verkeersinformatie dan. Twee wegafsluitingen, de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen knooppunt Diemen en knooppunt Watergrasmeer die is dicht. En op de A12 Den Haag richting Utrecht ter hoogte van knooppunt Oude Rijn is de verbindingsweg naar de A2 richting Amsterdam afgesloten. Allemaal vanwege de wegwerkzaamheden. Op beide wegen wordt die trouwens omgeleid. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Een slecht functionerende vaatschirurg heeft jarenlang zijn werk kunnen blijven doen. Inspectie voor de Volksgezondheid heeft hem niet aangepakt. Dat zegt een oud inspecteur straks in het onderzoeksprogramma van Radio 1 Argos. Sanne Boer is van Argos. Sanne, wat waren de klachten over de vaatschirurg? Nou, de vaatchirurg werkt, werkte inmiddels in Aberdeen en is door de Britse autoriteiten daar nu twee keer een periode geschorst. Daarvoor werkte de chirurg in het Ficurie-ziekenhuis in Venlo. Daar bleek dat hij verslaafd was aan alcohol. Hij is daar uh, op het werk twee keer betrapt... Uh, hij is op non daar gesteld en uh, hij is daar ook betrokken bij een aantal calamiteiten. Er uh, zijn ook claims ingediend door patiënten. Dus een tugklacht ingediend door een patiënt is dus ook gegrond uh, verklaard. Na de tweede keer betrapt te zijn op alcohol, is hij naar een ander ziekenhuis gegaan. Hij is daar naar Winschoten gegaan. Daar ging het ook al snel mis. Binnen een korte periode was hij betrokken bij een tiental calamiteiten. Bij beide ziekenhuizen, zowel Venlo als Winschoten, uh, trok. Uh, de uh, trokken de ziekenhuizen aan de bel bij de inspectie. Ze zagen namelijk dat uh, er veel complicaties waren. Hij had extreem veel bloedverlies uh, bij zijn operaties. Um, er waren uh, heel veel heroperaties nodig. Ja. Uh, complicaties waarbij ook een onderbeen en een andere keer een bovenbeen moest worden verwijderd. Uh, er zijn uh, grote complicaties geweest... waardoor de patiënt twee keer... Uh, waarbij zeker twee patiënten zijn overleden. Dat was niet duidelijk waardoor dat was. Uh, omdat de chirurg uh, ook totaal niet goed bijhield... Nou ja, wat er... Moest worden opgeschreven. Dus de OK-verslagen OK waren ook... Maar ook niet in orde. En dat denk je dan, als er zoveel misgaat... Uh, en er kwamen ook zoveel klachten, waarom grijpt de inspectie daar niet in? Ja, dat is het meest bizarre van dit verhaal. Um, kijk, de inspectie was al vanaf het begin op de hoogte... van het, het slecht functioneren van deze inspecteur. Het uh, begin is eigenlijk de eerste melding die ze binnenkrijgen is in 2005. Dan meldt uh, het Venlo ziekenhuis dat er calamiteiten zijn... In ons programma maken we een reconstructie van wat er sinds die tijd is gebeurd. En ja. daar hebben we dus ook gesproken met een oud-inspecteur... die het onderzoek heeft geleid. Nou, laten we even luisteren naar wat hij over de vaatchirurg vertelt. Zo heeft hij bij een spataderoperatie in de lies een arterie onderbonden... in plaats van een ader. En dat heeft ernstige gevolgen gehad voor de betreffende patiënt. Dus er is een slagader gepakt in plaats van een ader... En wat waren de gevolgen? Dat betekent dat het been acuut niet meer van bloed wordt voorzien... en dat het been bedreigd wordt... en dat er een heroperatie nodig is om het been te redden. Er zijn ook andere gevallen waarbij hij onvoldoende voortvarend en goed heeft gehandeld. En dat heeft in twee gevallen geresulteerd in een uh, onderbeensamputatie en een patiënt met een bovenbeensamputatie. En naar mijn mening waren beide complicaties te voorkomen. Nou, dat was oud-inspecteur Yulung Singh. Hij uh, heeft een rapport erover geschreven. En wat is er met dat rapport gebeurd? Nou, er is besloten op basis van de feiten, die waren zo ernstig... dat er een tuchtklacht moest worden ingediend, een spoedtuchtklacht. Die is in uh, 26 juni 2008 ingediend. Ja. Ja, en dan neemt het verhaal een gekke wending. Dan wordt twee weken nadat die spoedklacht is ingediend... wordt hij weer ingetrokken door de inspecteur-generaal... de hoogste baas binnen de inspectie. Uh, de inspecteur wordt van de zaak afgehaald en hij wordt ontslagen. Oh. Um, ja. de klokkenluider uh, wordt geofferd, als het ware. Ja, er wordt een andere uh, man op de zaak gezet. En nu drieënhalf jaar nadat uh, de heer Julem uh, Singh uh, zijn zaak is begonnen... zijn onderzoek is begonnen, is het onderzoek nog steeds niet afgelopen. En jullie hebben ook de inspectie om een reactie gevraagd. Wat zeggen die? Uh, ze wilden geen interview geven. Wel hebben ze een schriftelijke verklaring um, afgelegd. Um, en uh, ja, zij hebben in ieder geval juridische stappen... Uh, daar dreigen ze mee naar de oud-inspecteur... Maar wat zit er dan achter? Waarom doet de inspectie dit? Um, ja, dat, dat zou je de inspectie zelf uh, moeten vragen. Ja, maar die dat willen natuurlijk... het niet antwoorden. Maar jij nee. bent helemaal in die zaak gedoken. Dus ik denk, ik vraag het aan jou. Ja, kijk, we hebben ze al een reactie gevraagd... en uh, we hebben uiteindelijk een schriftelijke verklaring gekregen. Uh, en daarin uh, geven ze aan... Uh, ja, inderdaad, het onderzoek duurt veel te lang. Uh, daarvoor bieden we ons excuses aan. Maar het vrangen is dat er nu weer niks gebeurt. En, en hij werkt weer? Hij werkt gewoon weer. Hij zit uh, in Aberdeen... Hij zit in Schotland. En wat ze aangeven is, ja, uh, hij zit in Schotland. Hier in Nederland is de patiëntveiligheid gewaarborgd. Maar het lijkt alsof ze zeggen, ja, het is ons pakjam niet meer. Nee, we hebben het probleem verplaatst naar Schotland. Goed, het hele verhaal straks te luisteren hier op deze zender. Kwart over twaalf in Argos, Zanneboer, Dank je wel. Graag gedaan. Dan gaan we het hebben over de kranten in Nederland. De kwaliteitskranten in Nederland. Die lijken namelijk hard te vechten om elkaars lezers. Vandaag komt de Volkskrant met een geheel nieuwe indeling. Bovendien geeft de krant 500.000 gloednieuwe dvd's van The American weg. En maandag komt de NRC Handelsblad met een geheel vernieuwde krant. Toeval of niet? Over de strijd in krantenland ga ik praten met dagbladdeskundige Piet Bakker. Meneer Bakker, ja, uh, ik, in mijn toonzetting klinkt al een beetje van... ik geloof het niet. Gelooft u het dat het toeval is? Nee, het is geen toeval. Uh, het was bekend dat, uh, dat zowel de Volksstand met, uh, met een nieuw content zouden komen. en NRC wilde ook met een, uh, een tabloid komen. En eigenlijk zou de Volksstand pas volgende week uh, komen. En toen merkte ze dat NRC uh, maandag uh, zou komen met hun tabloid. Dus ze zijn de, de, dus de Volksstand weer naar voren geschoven met hun, uh, met hun actie. Dus die zitten elkaar uh, absoluut dwars. Ja, dat is, uh, dat is geen toeval, Nee, nee oké. Okay, ze zitten elkaar dwars. Het zijn elkaar de belangrijkste concurrenten. En, en halen ze dus gewoon bij elkaar uh, lezers weg? Nee, ze, ze denken wel dat ze elkaar dwars zitten en dat ze uh, elkaars markt beconcurreren, Maar als je kijkt naar de cijfers is er eigenlijk geen enkele aanleiding uh, toe om dat, om dat te zien. Je, je ziet niet als de volkshand stijgt bijvoorbeeld dat de NRC uh, daalt of omgekeerd. Ze halen geen lezers bij elkaar weg. Nee, is het dan een beetje een domme actie? <lacht> nou ja, kijk, je kan het, je, ook al creëer je een soort van vijand en daarmee creëer je uh, maatschappelijke discussie of... Uh, de, uh, dat mensen erover gaan praten en dat wij er nu over praten. Ja, nee, en, want dat heb je in de politiek dat, dat ook wel eens. Ja. ja, want in de politiek heb je ook wel eens dat de VVD bijvoorbeeld een hele linkse partij neemt... waar ze toch geen kiezers aan verliezen of gaan kunnen winnen om zich daartegen af te zetten. Dat ja. was bij de vorige verkiezingscampagne, kan ik me herinneren. Is, is zoiets ja. ook aan de hand dan in ja, zo, zo is aan in krant? Ja, zoiets ongetwijfeld aan de hand. Want ja, de directies en de hoofdracturen kennen de cijfers, denk ik wel. En uh, die kranten hebben jarenlang bij elkaar in hetzelfde concern gezeten. Dus die weten precies hoeveel mensen erover stappen uh, en dat zijn er niet zoveel. En mensen die 30 jaar lang de NRC lezen. Stappen niet volgende week over naar de Volkskrant... omdat ze een gratis DVD krijgen. Dat, dat is gewoon onzin. Maar je, je probeert je te positioneren. En het feit dat wij hier nu over zitten praten. Echt, toont aan dat het werkt. Ja, nee, het werkt absoluut. Maar ook, ook die acties werken natuurlijk. Want we hebben het nu ook over die CD van de Volkskrant. Een ja, aantal ja. weken geleden hadden we het uh, Algemeen Dagblad. met treintje. die ja, ja. Uh, CD die uh, verscheen. Dus dan heb je het er wel over. Maar is dat iets tijdelijks. of is dat iets blijvends? Nou, het is iets wat je in heel veel landen ziet. In uh, Zuid-Europa en in. in in Engeland, maar ook in Polen uh, zie je dat het weggeven van cadeautjes bij kranten, dus het zijn cd's boeken, uh, dvd's uh, losbladige uitgaves, uh, uh, noem maar op, of bonnen om iets gratis uh, of goedkoop te krijgen dat is daar al een, een hele industrie op zichzelf, daar zijn we in Nederland nooit zo heel erg uh, uh, aan begonnen en nu zie je dat dat verschijnsel wat elders heel goed werkt, hè, namelijk ja, waarom werken de Flippo's uh, en, en uh, wel weer Albert Heijn uh, en de, de voetbalplein? Uh, en de, en de voetbalplaatjes en dat soort dingen die, die werken natuurlijk ook voor kranten en kranten hebben altijd daar hun neus enigszins voor opgetrokken zegt ja dat doen we. wij zijn zo goed uh, wij maken wij zijn zelf onze reclame maar uh, in deze ja, wilde wereld waar zoveel concurrentie is tussen nieuwsmedia is dat natuurlijk helemaal niet meer waar dus uh, ik vind het wel terecht dat ze proberen op te vallen door, uh, door dingen weg te geven, door wat meer stampij te maken, maar kijk vijf jaar geleden zou het onbestaanbaar geweest zijn dat de hoofdredacteuren van de grootste kranten van Nederland elke week bij de door uh, zaten, dat, dat wilden ze echt niet uh, daar, uh, ze werden niet eens gevraagd trouwens uh, voor zo'n programma, en nu zie je dat ze een soort van bekende Nederlanders zijn geworden die de marketing van hun, uh, van hun eigen Kranten zelf de hand nemen. En dat is ook wel het gevolg van uh, Peter van der Meers, die in België dit soort, uh, uh, dit soort dingen daar al deed. Hè. Hij, was daar, hij deed mee dan quizzen uh, als de, de slimste mensen ter wereld. Uh, oh ja, die deed jou ja. mee. En wat heeft de, de ook al meedeed. Ja, ja. ja de, goed, dat is dus een verandering. Uh, maar laten we dan eventjes naar de core business zelf gaan, namelijk de krant zelf, die komt op een steeds ja. kleiner formaat. Hè, dat tabloid uh, formaat. De ja. krant uh, verschijnt er al op. Is dat nou gunstig voor een krant? Het is altijd gunstig in de, zeker in de eerste in de eerste maanden. Je ziet altijd een, een behoorlijke uh, oplaagstijging of bijna altijd. Bij het algemeen dagblad is het een paar jaar geleden niet gelukt. Overigens. Uh, maar je ziet altijd een behoorlijke oplaagstijging. Omdat er zoveel buzz over is. Mensen praten erover, vinden het toch leuk. Uh, er wordt veel reclame over gemaakt. Het is extra goedkoop. voorstand was extreem goedkoop En de NSV wordt ongetwijfeld ook heel goedkoop in de eerste maanden. Dus je probeert echt op die manier uh, wat lezers erbij te krijgen. Maar bij de voorstand was de helft van de nieuwe abonnees was alweer verdwenen na drie maanden. Ja, dat is niet zo erg. Want je hebt er toch nog uh, een stuk of 7000, 8000 nieuwe over. En je krijgt er weer wat andere bij. Maar het is niet zo dat de dalende trend permanent wordt omgezet in een stijgende trend. Dat is nergens in Europa uh, gebeurd. En in Europa zijn al meer dan 100 kranten op uit overgestapt. Dus op een gegeven moment kan je die trend wel, uh, wel voorspellen wat er gaat gebeuren. Het gaat altijd goed in de eerste maanden. En je start weer van een hoger plateau. Uh, maar het, maar het draait, ja. de trend niet, niet definitief op. Nou ja, mensen misschien gaan heb niet de je het al even want die ja. kleiner is bijvoorbeeld. Ja, ja, maar misschien heb je dat hogere plateau wel nodig, want u heeft het over de trend en de trend is natuurlijk neergaand. Ja. Dan stel je ja. dus eigenlijk het moment dat je op nul uitkomt een, een tikkie uit. Nou ben ja. ik dan misschien wel heel somber, maar... ja, kijk. Nee, de kranten dalen met ongeveer 2-3% per jaar. D dat, dat lijkt wel veel, maar je, daar kan je het nog heel lang mee doen. En kranten in Nederland zijn heel groot. Hè? Dat, dat, misschien uh, zien we dat niet, maar bijvoorbeeld een krant is de Telegraaf. Dat is nog steeds een van de grootste kranten van Europa. Uh, dat is een, een, een gigantische oplage. En ook NRC en, en Volksland hebben echt behoorlijke oplages uh, vergeleken met de landen om ons heen. Hè? Ja, Waar lezen het veel en veel minder moet doen. Nederlanders zijn extreme krantenlezers Samen met de Zweden, de Nooren uh, en, en de Engelsen uh, en de Finnen zijn wij de beste krantenlezers te, uh, t, in Europa. En alleen in Japan en Singapore worden nog wat meer kranten gelezen. Maar uh, we zitten in de, in de top 10 in de wereld ja. uh, qua krantenlezen. En toch zijn we toch altijd zo, uh, zo somber hè, over het, het aantal lezers... en dan hebben we het vooral over, uh, over de jongeren. Uh, die lezen geen krant ja, meer. Nee, ja, ja. Goed, het is eigenlijk ook het probleem van televisieprogramma's... actualiteitenprogramma's, ook dit ja. programma. En er zijn heel weinig jongeren onder laat zeggen de 20, misschien onder de 30... die naar ja. zulke programma's luisteren. Maar ja, goed, in, uh, in Nederland worden nu meer kranten gedoe druk dan 30 jaar geleden maar eens iets te zeggen. We hebben gratis kranten erbij gekregen. Ja, sommige mensen tellen ze niet mee, maar ik wel. Er worden gewoon meer kranten gelezen dan, nee. dan 30 jaar geleden. We praten over 9 miljoen Nederlanders die elke dag een krant lezen. Ik vind die, die negatieve verhalen eigenlijk niet zo op zijn plaats. Kijk, de publieke omroep is, die is van een marktaandeel van 90% 20 jaar geleden naar 40% nu gegaan. Ik hoor niemand praten over de ondergang van de televisie. Bijvoorbeeld, nee. ja, ik, ik vind het, is dat glas nog half vol, is het half leeg? Wat mij betreft niet zo somber. Dat is, is de boodschap. Is, is het niet zo somber? Nee, nou, absoluut okay. niet. Meneer Bakker, ik dank u wel. Met die boodschap gaan we de dag in. Moet kunnen. Piet Bakker was dat dagbladdeskundige. Dan gaan we praten met Ramona Fransen. Ze deed voor het eerst namelijk mee aan de Europese indoorkampioenschappen en won ook meteen een medaille, brons, op de meerkamp. Nu aan de lijn. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Dat is een droomdebuut. Ja, zeker. Dat had ik niet van tevoren verwacht. Nee, wat was de doelstelling van tevoren? Uh, ja, een top 8 zou al echt heel mooi zijn geweest als ik dat had gehaald. En uh, nou ja, uiteindelijk uh, derde geworden. Ja. Uh, enige verklaring daarvoor. Waren die anderen uh, zo slecht of was u zelf zo goed? Uh, nee, ik was best wel goed gisteren. Ja, dat, uh, de rest deed het ook hartstikke goed. Dus, uh, ja. Maar een uitzonderlijke dag? Of een hele goede dag? Uh, Hoe zeg ja, je dat? Ja, een hele goede dag eigenlijk. Want ik wist wel van een aantal prestaties dat ik dat zeker kon. Uh, bijvoorbeeld het hoogspringen dat had ik, zat ik al een keertje vorig jaar dicht tegenaan. En het kogelstoot dat had ik al een paar keer in de training gezien. Het zat er allemaal wel in. Alleen uh, moet het er altijd op, een, op het juiste moment uitkomen. En, uh, en dat is goed gelukt. Ja, um, en voor de eerste keer meegedaan. Uh, u, u bent wel wat uh, ja, ouder mag ik natuurlijk niet zeggen. Uh, maar in ieder geval niet uh, van, van hele jonge leeftijd. Leeftijd in, in die zin dat u ergens midden jaren twintig bent. Ja, ik zat even te zoeken. Hoe zeg je tegen een dame nou netjes hoe oud ze is? <laughs> maar uh, u begrijpt wat ik bedoel. Dat ze um, ja. op oudere leeftijd toch een debuut maken. Um, is ze een laatbloeier? Ja, klopt. Ja. Ik ben wel redelijk een laatbloeier. Ik ben ook uh, laat begonnen met echt uh, fulltime trainen. Ongeveer 2,5 jaar terug. Uh, daarvoor uh, uh, ja, heb ik uh, meer, wat meer tijd uh, gestoken in mijn studie en een aantal blessures. En uh, ja, en dat heb ik 2,5 jaar terug pas allemaal goed op de rails gekregen. En uh, ben ik heel goed gestructureerd gaan trainen. En uh, ja, met dit als, uh, als resultaat eigenlijk. Ja, want een meerkamp, dat is volgens mij een van de zwaardere onderdelen uh, in de atletiek. Uh, wanneer ben je een hele goede meerkamper? Wat maak je tot een meerkamper? Nou, als je uh, natuurlijk uh, de, alle onderdelen goed beheerst en de wedstrijd goed kan, uh, kan doorlopen. Dus van, uh, van de, ja, de focus verleggen van onderdeel naar onderdeel. Ook als het goed of slecht gegaan, je moet gewoon weer door naar het volgende onderdeel. En daar weer het beste van maken. Ja. Dat, uh, dat kan het verschil wel maken in de wedstrijd. Ja. En wat is het beste onderdeel? Uh, mijn beste onderdeel is springen. Oké. Okay. En nu, het volgende? Wat is er de volgende doel, het WK? Uh, ja, kwalificeren voor de WK in, in Zuid-Korea. Dat is in september. En de kwalificatie zal, de periode is in de ongeveer in mei, juni. Goed. Ik wens u daar ontzettend veel uh, succes mee. En uh, nog maar veel medailles. Toegewenst. Ja, dank u wel. Dank <laughs> en, wel. En nog even genieten. Ramona Fransen was dat. Brons dus gisteren bij het EK in Parijs. zodadelijk de Tros Nieuws Show. Peter is er even niet. Bas is er. Bas van der Werven. Maar Mieke is er wel. Dat scheelt toch altijd weer. Bas en Mieke dus zo in de Tros Nieuws Show. De Nationale Carrièrebeurs. Het grootste carrière-evenement van Nederland... met de beste werkgevers.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 De Nationale Carrièrebeurs, 11 en 12 maart in de Amsterdam-Rai. Kijk op carrièrebeurs.nl Radio 1, het NOS-journaal.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 Ros Nieuwsshow. Presentatie, Mieke van der Wij en Bas van Werven. Hartelijk welkom bij de show. Het is uh, 4,5 minuut over half negen. Hartelijk welkom Bas van Werven. Hij gaat vandaag uh, Peter Dubuy uh, vervangen. Ja. Uh, veel sterkte. Ja, dank je. <laughs> uh, dank je wel. En ja. uh, wat gaan we doen? Om negen uh, uur. Ja, wist u dat je van één voorhuid zeven voetbalvelden huid kunt maken... Ja, dat is nog eens een mededeling hè, op de vroege uh -huh. ochtend. Maar goed, die handel in lichaamsdelen, daar gaan wij het over hebben... met Ingrid Segers en... Nee, Chantal Segers en Ingrid Geesing. Zij schreven daar een boek over. Nier te koop, baarmoeder te huur. Dan komt Henk Schulte Nordhold. dan gaan we het hebben over China. Daar zijn ze bang dat die jasmijnrevolutie uit Noord-Afrika zal overslaan. En ze censureer het internet alvast danig. Dan besteden we aandacht aan de tentoonstelling in het Mauritshuis... over Jan Steen, leven in de brouwerij. Als laatste gast dat uur Louis Tavecchio. Die nam afscheid als hoogleraar pedagogiek, maar die wil nog wel iets kwijt. tiende komt Susanna Jansen, schrijfster van... u kent dat misschien, het pauperparadijs. Zij schreef een boekje over die beroemde race met automobielen... Parijs-Madrid in 1903, De Hemel is Goud. Pieter Steins is vandaag de boekensers... En onze laatste gast is de winnaar van de Woutertje Pieterseprijs, Benny Lindenloof. Zometeen luiden we de noodklok over de kosten van de rechtsgang. Maar eerst gaan we naar Oman, of, nou. toch, of toch niet? Nee, we gaan wel naar Oman. Oh. Ja, want officieel gaat de koningin niet... maar ze gaat dus wel. Uh, onofficieel komt ze namelijk uh, dinsdag achter de presaans geven. Ondanks de volksopstand in de Golfstaat gaat Beatrix samen met prins Willem-Alexander en met prinses Maxima... dineren. Echt een dinertje alleen bij de sultan van Oman. Dat is onmerkelijk, want eerder zou het niet veilig genoeg zijn... om dat land te bezoeken... En de politiek staat nu op zijn achterste poten. Hier in eigen land. Uitermate onhandig, onverstandig. Een rommelige gang van zaken. Zomaar wat uitspraken uit de Politiek Den Haag. En over de motieven van het Koningshuis voor een dinertje in Oman. Daar moet het eten echt lekker zijn. Dan gaan we praten met koningshuiswoordser Philip Dreugen. Philip, goeiemorgen. Goeiemorgen. Toen je dit hoorde, wat dacht je toen? Hè? <laughs> Dat was ongeveer mijn reactie. Hè? Zijn ze helemaal gek geworden? Ja. Uh, nee, ik wil volkomen onbegrijpelijk dat ze dit doen. Maar uh, Sowieso al dat je, dat je nou ja, voor een dan naar Oman gaat. Ze zijn wel in de omgeving natuurlijk. Ze zijn in, in een van de andere golfstaten. Maar, maar dan nog voor een dinertje, ja. Nou, en dan naar zo'n land waar het op het ogenblik heel erg onrustig is. Ik, uh, ik stond paf. Ik stond verbaasd. Maakt dit nou verschil als je dit kijkt in diplomatieke zin? Een, een eenvoudig dinertje aannemen of een officieel staatsbezoek. En waar, wat is dat verschil? Ja, kijk, een staatsbezoek is, is echt officieel. Dan zou ook minister Roosentaal die, die, die gaat ook mee. En dan, dan heeft het echt een officieel karakter. En je <laughs> dan staat Beatrix staat als vertegenwoordiger van Nederland. Koninkrijk de Nederlander. Ja. Op het moment dat ze daar als privépersoon heen gaat... dan, ja, dan is ze eigenlijk niks... Dus ze gaat ook wel eens een keer op vakantie naar, naar Oostenrijk of ja. naar Italië. En dan hoeft ze er ook, niet, uh, ook niet de erewacht te inspecteren. En dan staat ze er ook niet om, om uh, handelscontracten binnen te slepen. Nee, maar ze gaat nu bij een andere staatshoofd op ja, bezoek. Ja. Er zit toch ja, wel een ja, officieel Ja, maar dat is natuurlijk het hele dubbele aan dit. Je ja. kan dat ook niet helemaal uit elkaar trekken. En het is wat anders alsof ze naar uh, haar vakantiewoning in Italië gaat. Ja. En natuurlijk zal het daar ook nog wel op de televisie waarschijnlijk komen. Van, kijk eens wie er op bezoek is bij uh, Sultan Caboes. Mooie naam Wie is dat eigenlijk, die uh, kaboes bin Said al Said? Ja, nou ja, het is, uh, het is een man die heerst over 2,5 miljoen Omani. Uh, een heel, heel interessant land, altijd een heel erg achtergebleven gebied. Uh, niet heel erg veel olie. Nou ja, goed, en, uh, als je geen olie hebt in dat gebied... dan is het meestal, uh, ja, ik wil niet zeggen bittere armoede... maar dan ontwikkelt het zich niet zoals sommige andere landen daar... Uh, en een man die daar alleen heerst. Nog een, eigenlijk, ja, een, een koning of een, een, een sultan in traditionele zin. Dus iemand mm. die. dat uh, is wel een regering, maar het is meneer Kaboes die het, die het zegt hoe het moet, dit land. Ja, is er iemand met uh, een harem? Uh, wat, ik heb, wat, ik heb, wat ik heb gezien... Nou, heeft, dan denk wel, ik bij nou, traditionele sultan denk ik ja, aan haar. nee, In deze hier hebben meestal wel, wel meestal wel meerdere vrouwen, maar haar... dat is echt iets uit het verleden, dat je zo'n heel gebouw had... waar ze dan nou met z'n allen in hele kleine jurkjes uh, zoomen ja. en zo. Dat, dat is het goed of niet meer. Maar maar hoe, nou, hoe belangrijk is dit bezoek? Hè? Zijn dit goede vrienden bijvoorbeeld? De Caboese ja. en, de, en ja. de Van Oranjes? Ja, ze kennen ze elkaar, ze, ze ontmoeten elkaar. Kijk, de, de, Het is natuurlijk ook internationaal een soort moment... van broederschap van gekroonde hoofden, zou je bijna kunnen zeggen... Ja. Mensen komen elkaar steeds tegen bij huwelijken, bij begrafenissen. Uh, bij jubilea van Vorsten. Van, uh, van uh, ja. Ze zijn met z'n allen nog bij elkaar geweest bij koning Boemibol twee, drie jaar geleden. Dat is Thailand, hè? Thailand. Ja, ja die had toen een jubileum. Een en, en dan komen ze elkaar weer tegen. Dus ja, er is wel vriendschap. En er is wel of ja, vriendschap. De, de, de, men, men kent elkaar. De, men kent elkaar goed. Nou okay. goed uh, als dat jij je familie uh, je neef en je nicht... eens in de zoveel tijd ziet. En dan en, denk je, en wel, maar ja, moet, moeten we dan ook dit, deze, deze, deze kanteling van het koningshuis zo plaatsen dat je eigenlijk niet meer terug kan als er een staatsbezoek al aangekondigd? is. En het gezichtsverlies zou zijn ja. voor degene bij wie je op bezoek komt. Als ja. je niet toch komt. Ja, het is ook een beetje een steuntje, steuntje in de rug. Ja. Absoluut. Nee, okay, het, is, het, is, het, is, het is zeker ja, zo teken. Maar ze hadden, ze hadden het net zo goed kunnen af, uh, afwimpelen ja. en zeggen van, we doen het niet. Maar het is misschien wel een beetje een dubieus steuntje in de rug. Want nu dreigt toch het beeld te ontstaan. Wij steunen de zittende machthebbers ja. en trekken ons van het om democratie schreeuwen de volk niet aan. Ja, nou, het is een beetje... je kan eigenlijk niks goed doen, want op het moment dat je niet gaat... dan zeg je van, wij trekken onze steun voor de sultan in. Ik weet niet of je dat diplomatieke signaal wil geven. Als je wel gaat, zeg je van, we steunen hem in feite wel. Dus dit is ook een soort polderoplossing. Want we gaan wel, maar we gaan onofficieel. Um, maar goed, het, is, het, het deed mij een beetje denken aan dat hele verhaal... met Beatrix die naar Oostenrijk ging toen Jurk Heider daar net was... Uh, een verkiezingsoverwinning had gehad... Um, toen stond ook iedereen op zijn achterste poten. En ja, zij zegt gewoon, het is mijn privéreis. Ik doe wat ik wil. Maar ze gaan natuurlijk wel gewoon met het regeringsvliegtuig. En de bewakers die door de staat worden betaald gaan ook mee. Dus zo privé is Dat niet. Dat is interessant. Want kan dat dan gewoon zomaar? Kan de koningin Nederland gewoon zeggen tegen het parlement en premier... jongens, jammer, ik ga. Ja, Meneer Kaboes heeft de pan op de... Ja, om het nee, voor als, als het officieel, als het officieel uh, niks met de staat te maken heeft, dan kan dat. Zij is natuurlijk, behalve dat ze staatshoofd is, ook een privépersoon. Als privépersoon ja. kun je gewoon... Ja, ik bedoel, ze kan ook naar Italië, om maar eens wat te noemen. Ja. En dat doet ze dan overigens ook vaak met het regeringsvliegtuig, dus... Maar politiek dat het onverstandig is dat... Is dat politiek onverstandig? Ja, ja. dat is toen ik het hoorde. Kijk, een deze jaren gaat ze er toch mee ophouden. En zal uh, de discussie ontstaan over de, de, de opvolging van Willem-Alexander. Of die dan een traditioneel staatshoofd moet zijn. Die zich bemoeit met de formatie en al dat hmm. soort zaken. Hmm. Of dat het een, echt een symbolisch koningschap moet worden. Nou, ze hebben daar echt de steun van de Kamer van politici heel hard bij nodig. Ja. En ik vind het heel onverstandig dat ze ze nu tegen de haren instrijken. Want dat betekent dat ze straks als dit soort dingen spelen, dat ze misschien een deel van de steun van de Kamer... op hun buik kunnen schrijven en dan zijn ze dat... Ja, de, hun, hun, hun invloed kwijt in Nederland. Terwijl Willem-Alexander al heeft gezegd... dat hij niets ziet in zo'n puur ceremonieel koningschap. Ja, 2004 in het AD. Ja. Als iemand zoekt om linten te knippen, dan zoeken ze maar een ander. Maar doet hij er dan wel verstandig aan om mee te reizen met Maxima? Hè? Nou, dat, dat vind ik dus van niet, nee. De koningin had beter alleen kunnen gaan. Ja, ik vind dat ze beter helemaal niet nee, kunnen goed, gaan. Maar goed, dat was dan nog een betere maar oplossing je al, geweest. als je dan echt helemaal wil uitkleden, dan had inderdaad... Uh, alleen Beatrix moeten gaan. En die had dat dan misschien zelfs met een lijnvlucht moeten doen... vanaf uh, Qatar, waar ze op dat moment zitten om te, aan te tonen... Van dit is echt helemaal privé. Ja. Het is niet de En dan staat een taxi of zo ja. op het vliegveld. Ja. <laughs> ja. Maar goed, nee, om even aan te geven. Je, je kunt, er zijn allerlei gradaties nog in. En je kunt dan, je, ja, je kunt laten zien dat het echt heel erg privé is... door dat soort zaken te doen. Precies. En, en hier maak je, maak je toch een beetje een soort belangrijke stellingen. je zet er een vernisje overheen van ja. het is toch half officieel. Ja. Ja, ja. Uh, uh, nou was het, het, het Koningshuis redelijk populair de laatste tijd. Hè. Het gaat weer een beetje goed. Dat huis in Mozambique, dat zijn we met z'n allen een beetje vergeten. <laughs> ja. uh, Maxima is natuurlijk een mooie, mooie, uh, mooie prinses. Ja. Een mooie vooruitgeschoven post, zullen we maar zeggen. Uh, geeft dit weer een deuk in de populariteit van Oranjes? Dit ijzeren heinige van wij gaan lekker zelf wel? Ik weet het niet. Ik heb zo het idee dat het de meeste Nederlanders... waarschijnlijk niet zo heel erg veel kan schelen. Mm -hmm. uh, het, het, het is een beetje ver van je bedshow. Dus uh, ik bedoel, De meeste mensen zullen Omanen niet eens kunnen vinden op de kaart. En vinden het over het algemeen belangrijker... als ze het idee hebben dat er met heel veel geld wordt gesmeten. Ja. Daar zijn Nederlanders ja. echt allergisch voor. Dus als er zo'n huis in Mozambique wordt gekocht... Dan, dan ineens dan is iedereen van... En van welk geld gebeurt het ja, allemaal? Maar dit is? kleine elementje van we vliegen met het regeringsdoelstel. Ja, dat doen ze constant. Ja. Ik heb er zelf wel eens over geschreven waar dat ding allemaal was in één jaar. Zonder dat daar ministers en <laughs> staatssecretarissen of andere hoogwaardigheidsbekleders behalve het Koninklijk Huis waren. Nou, mm het -hmm. ding staat uh, bijna niet stil. Toch eventjes nog terug naar de opstelling van de Koningin. Hè? Die, ja. is, die zegt dus vanuit het staatshoofdelijke: het is goed om dat juist te doen. Je moet die man ook een beetje overeind houden. Hij ja. is ja, tenslotte... Dat heeft ze niet gezegd, maar ja? dat, dat, dat zal dat, de gedachte Ja, zijn, dat, dat, zit er, dat zit er waarschijnlijk wel achter. Ja, ja, precies. Even, maar, een, even een uh, hart onder de riem. Ja, precies. Van een alleenheerser die daar ja. een, de totale macht, totalitaire macht ja. heeft. Is het een slechte heerser, die man? Is een soort moebark, ja, ja. maar dan met een ander petje op? Uh, luister, hij is niet democratisch. Hm. En ik ben een democraat en hart en nieuwe, dus, ja. ik, dus ik denk van, uh, nee, weg ermee <laughs> en, en kies, uh, laat het volk iemand kiezen. dan ja. nou zegt rechtswetenschapper Jan-Willem Sap van de VU... Uh, Beatrix mag haar eigen gang gaan, de koningin Beatrix. Ook als premier Rutte bedenkingen bij het bezoek heeft. Uh, zou Rutte blij zijn met dit bezoek? Nou ja, officieel heeft hij natuurlijk gezegd... dat Beatrix moet doen waar ze zin in ja. heeft. Uh, maar dat is natuurlijk ook allemaal diplomatiek uh, gepraat. Natuurlijk heeft hij hier ook wel problemen mee. En denkt hij van, wat, wat doet ze nu? Alleen ik denk dat Rutte op het ogenblik wel wat belangrijkere dingen aan zijn hoofd heeft. Dus dat hij ook denkt van, weet je, als jij wil gaan en als jij daar de fallout van, van wil opvangen, doe het maar. En dat hij daarom heeft gezegd van, je doet maar. Ja. Nog even terug naar die nieuwe rol van het koningshuis. Hè. Dat wordt, ja. inderdaad wordt erover gesteggeld. Moet het puur ceremonieel zijn of niet? Er is een prachtig voorbeeld in Noorwegen. Geloof ik, is de koning inmiddels ceremonieel. Ja, en dat is, uh, ja, is het meest bekende voorbeeld. Ja, Zweden is het meest bekende voorbeeld. Want die koning die doet volledig zijn eigen gang. Precies. En dat ja. geeft meer ellende in het parlement dan <lacht> uit tevoren. Hè? Ja, goed, dat heeft ook te maken met wat hij allemaal heeft gedaan. en Met hoeveel buitenechtelijke vrouwen die... <lacht> uh, uh, <lacht> buitenrechtelijke relaties hij heeft gehad. Maar uh, nee, maar je hebt, je hebt, je hebt gelijk. Dat is, dat is het bekende voorbeeld. En kijk, je weet gewoon op het moment dat het wordt aangekondigd, Beatrix gaat er vandoor, uh, Willem-Alexander gaat komen, dan krijg je gedoe daar kun je de klok op gelijk zetten. Dan gaan mensen zich gaan zeggen, is dit niet het moment... om een, inderdaad een ceremonieel koningschap in te voeren? Ja. Er zitten nu een aantal partijen in het parlement... die dat in het verleden hebben geroepen. Die zijn allemaal wat, ook wat groter geworden. D66 bijvoorbeeld. PVV toch ook? PVV, ja. ja, PVV is helemaal, die hebben helemaal een complexe mm -hmm. relatie met het Koningshuis. Dus die, je, je krijgt dan het, het, het, ja, dat, dat momentum krijg je mee. En dan, en dan krijg je dus dit soort dingen gaan ja, ze je mee onder de orde. Of ook die kwestie van de, die uh, informatie... Waar waarbij zij er ja. twee maal ja. Herman Cenk Willing ja, van heeft gehaald. Toen ik, toen ik dit gisteren ook hoorde, toen moest ik ook even van die formatie denken. Ik dacht van, is dit ook even een beetje een steek onder water... weer richting Rutte ja. voor de formatie en hoe dat toen is gegaan. En? Want dat gevoel kreeg ik ook wel een beetje. Ja, dat is dus zo. Ja, ja dat zou me niet ja. verbazen. Ja. Maar ja. krijgen we nog, nog even terug naar... Ja. krijgen we niet dezelfde ellende die we, die we nu in Zweden zien... straks met een koningshuis, als het die een <laughs> rol heeft... wat maar gewoon totaal zijn eigen gang gaat? Ja, dat zou kunnen. Uh, ik, ik, persoonlijk denk ik dat, dat het juist een hoop ellende scheelt. Ook omdat ze zich veel vrijer kunnen bewegen. Ik bedoel, Ze kunnen dan gewoon eens een keer een interview geven over, dingen, over belangwekkende dingen. Zonder dat ze gelijk in dat, in, dat, in dat hele rare diplomatieke gepraat moeten vervallen. Waar, waar ze vanwege de ministeriële verantwoordelijkheid in Nederland altijd weer op terug moeten vallen. Dus, nee, ik, ik zie dat probleem niet zo. Ik denk dat, dat, dat Zweden, dat het daar heel goed functioneert. En dat er nu wat problemen zijn. Oké, okay, dat, goed, dat, dat komt voor. Maar... Uh, ik, ik denk dat het voor de toekomst eigenlijk de enige mogelijkheid is om het Koningshuis ook op lange termijn overeind te houden. Dank je wel. We spraken met koningshuiswortje Filip Dreug over het bezoek van koningin Beatrix aan de sultan kaboes van het onrustige omaan. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website nieuwsshow.nl. Het kabinet wil mensen die naar de rechter stappen zelf volledig laten opdraaien voor de kosten van de rechtsgang. Het is een uitvloeisel van het regeerakkoord waarin staat dat vanaf 2013 de rechtspraak wordt bekostigd door de mensen die daar gebruik van maken. Dat zou 240 miljoen euro aan bezuinigingen opleveren. Het gevolg is dat het tarieven voor civiele zaken zoals een echtscheiding of het aanvechten van een verkeersboete 20 keer zo hoog kunnen worden. Ongewenst vinden zowel de Nederlandse Orde van Advocaten als de Raad voor de Rechtspraak. Komen week spreekt de Tweede Kamer met staatssecretaris Teven over dit voornemen. Maar we blikken vooruit met advocaat Diana de Wolf. Ze is gespecialiseerd in arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de toegang tot de rechtspraak. Uh, is die serieus in gevaar? Die is uh, wat mij betreft serieus in gevaar... als je je realiseert dat die kosten van griffierecht... dus de bijdrage die mm -hmm. mensen betalen als ze een rechtszaak aanspannen... of als ze <laughs> gedaagd worden in een rechtszaak... dat die uh, met een factor vijf ongeveer gaat uh, toenemen... Ja. En, uh, komt te liggen in, uh, op bedragen in de orde van grootte van 750 of 1000 euro. Ja, maar goed, het... ze willen gewoon niet dat iedereen uh, voor iedere wissewasje... Uh, en iedere boom uh, die een blaadje laat vallen naar de, naar de rechter stapt. Het nou, is dus mijn overtuiging dat dat nu ook niet gebeurt. Het zal in incidentele gevallen wel eens voorkomen... dat mensen voor onzinzaken naar de rechter stappen. Maar het algemene beeld is dat ook nu al, met de lagere griffierechten, de drempel voor heel veel burgers al mm. behoorlijk hoog is. En ik merk in mijn eigen praktijk ook al vaak dat mensen toch maar afzien van bijvoorbeeld een hoger beroep vanwege de kosten. Ja, maar dat willen ze denk ik graag. Ja, maar goed, dat effect wordt nu vijf ja. keer sterker. Ja. En er is al becijferd dat dat leidt tot een uh, terugloop in rechtszaken van uh, ongeveer 20 procent. Kunt u een, een behapbaar voorbeeld geven? We had het even over een parkeerboete. Nou, dat kost, als je het een beetje onderhandig doet, heb ik laatst gemerkt 180 euro. Ja. Uh, dan komen daar griffierechten overheen, zo. Aanspant. Wat ben ik kwijt als ik daar tegen het geweer wil komen? Nou, um, dat is nog niet helemaal te voorspellen, want exacte cijfers heeft justitie nog niet gegeven. Mm -hmm. um, maar er worden bedragen genoemd in de orde van grootte van 700 euro. Overigens moet ik erbij zeggen dat het voor de lagere inkomens dan wel wat wordt gedempt. Want daar zullen dan meer kortingen van 50 of 75 procent plaatsvinden. Maar, maar toch. Voor de. Um, mensen boven de middengroepen zeg maar de middengroepen en hoger die gaan inderdaad heel fors betalen en het effect zal zijn dat ze denken nou ja dan betaal ik die parkeerboete maar ook al ben ik het er niet mee eens. Ja, maar dat, maar dat, dat, is, dat is juist het beoogde effect. Ze nou, willen ja, dat juist ook die 20% procent... maar een onjuist effect. Kijk, om te beginnen is rechtspraak geen koopwaar. Het moet niet zo zijn dat je het gevoel hebt van nou ik betaal die rechter dus ik krijg daarmee mijn recht. Uh, recht is een heeft een maatschappelijke functie. Uh, bovendien heeft, als we praten over parkeerboetes of alles waar bij de overheid bij betrokken is, ja. uh, als partij, uh, heeft het recht ook de functie uh, van een bescherming tegen machtsmisbruik ja. en willekeur door die maar, overheid. Maar, mevrouw de Wolf, haal ik mijn zaak? Hè? Kan ik mijn zaak hard maken voor de rechter? tegenover de overheid, dan wordt hij ook veroordeeld... in de GIF rechten van mij. Dat toch? klopt. Ja, de, verliezende dus ze partij, niks. de verliezende partij betaalt die kosten... maar er zit ja. natuurlijk een groot gokelement in. En zeker mensen die niet gewend zijn om heel vaak naar de rechter te stappen... Ja. Ja, die kunnen toch niet goed overzien of voorspellen... hoe die ja. zaak voor hen afloopt. Gouden tijden voor advocaten. Dat en als het, goed het verliezen mee. betekent dat ze dus dubbel betalen. Ja. Maar gouden tijden voor advocaten? Nou, dan weet ik niet of het gouden tijden voor advocaten zijn... Uh, bij zolang de regelgeving nog zo ingewikkeld is... en er zoveel nieuwe regels over ons worden uitgestort... door hetzelfde kabinet, Bent u blijven wij wel werk houden. Maar wij maken ons wel zorgen, zeker over de middengroepen... die um, ja, op een andere manier tot hun recht moeten komen. En het gevoel van onveiligheid... Dat, dat bijvoorbeeld kleine ondernemers mogelijk zullen krijgen... als ze zien dat ze niet meer gemakkelijk hun... Hun vorderingen kunnen incasseren of, of, een, of een leverancier kunnen aanspreken op een gebrekkig product. Hoe is het eigenlijk in andere Europese landen gesteld? Hoe, hoe... Nou, ik heb daar niet zo'n precies overzicht over. Uh, ik weet wel dat de huidige gifrechten, die zo om en nabij de 125, 150 als gemiddelde liggen uh, in Nederland, ook het gemiddelde van Europa zijn. Dus als wij dat met een factor 5 gaan verhogen, dan lopen we echt fors uit de pas in Europa. Nou ja, dit voorstel uh, uit het re regeerakkoord is onderdeel van een totaalpakket hè, om 240 miljoen euro te bezuinigen op de rechtspraak. Ja, uh, ja er wordt van iedereen... Uh, worden er offers gevraagd? Hè? Ja, dat is een beetje een flauw argument natuurlijk. Kijk. Dus dan moet je. Dan, nou ja, dan wordt ja, er het natuurlijk gezegd. Het is een politieke dan... keuze en er zijn ook andere politieke keuzes te maken. Wij hebben als Orde van Advocaten uh, in een werkgroep geparticipeerd van Justitie om te praten over een vereenvoudiging van het procesrecht. De pro procedures zijn vaak onnodig ingewikkeld. Mm -hmm. Wij willen ons uh, met Justitie en met de rechtelijke macht sterk maken voor een vereenvoudiging. Dat levert ook een besparing op. Uh, wij willen heel graag praten over alternatieve geschillenbeslechting. Je ziet ook dat de afgelopen jaren mediation heel sterk is opgekomen. Ja, nou, dat is maar ook voor sommige Dan moet je echt naar die rechter. En wat het kabinet vergeet is dat rechtspraak echt een maatschappelijke functie heeft. En dat ook door uitspraken die rechters doen... Uh, uh, wij, bijvoorbeeld, advocaten, uh, uh, maar ook bedrijven, weten waar ze aan toe zijn. Uh, rechters geven uitleg aan regelgeving ja. waar de praktijk zijn geschillen mee kan beslechten. Maar ook de rechtspraak moet betaalbaar blijven, toch? Mevrouw, dat, dat, daar, mevrouw, dat is precies wat Mieke net zegt. We moeten bezuinigen. Iedereen moet er een stukje af. Dus uitgaan op de rechtspraak. Dat de partijen zelf maar hun geschil moeten betalen, uh -huh. vind ik principieel onjuist. Omdat recht daarmee ook een luxeproduct wordt. En um, zodra. Um, uh, het recht voor grote groepen niet meer bereikbaar is... niet meer op een fatsoenlijke manier bereikbaar is... zonder torenhoge risico's te nemen... dan krijg je toch een systeem... waarbij alleen maar de rijken naar de rechter kunnen stappen. En degene met de langste financiële polstok... De andere partij onder druk kunnen zetten. Van als jij niet meewerkt, als jij niet instemt, dan ga ik naar de rechter. En ja. dat moeten we gewoon maatschappelijk niet willen. ]들이. Nou ja, wat je natuurlijk ook. Euh, welk risico je ook loopt, is dat burgers het vertrouwen verliezen in die rechtsstaat. en het recht in eigen hand is dat? Uh, gaan nemen. Of, of is dat een beetje een overdreven vrees? Nou, ja, dat is. Het woord eigen richting wil ik niet meteen in de mond nemen. Maar, Mensen gaan natuurlijk toch op zoek naar andere manieren van geschillenbeslechting. Ja. En, uh, voor een deel is dat goed. Ik, ik noemde al mediation. Maar voor een deel kan dat ook tot uitwassen leiden. En bedrijven kunnen bijvoorbeeld ook omvallen. We hebben in, in Nederland honderdduizenden kleine zelfstandigen. Die willen gewoon lekker hun werk doen. Maar die willen de zekerheid hebben dat leveranciers op tijd leveren. En een goed product leveren. Dat afnemers betalen. En die hebben op dit moment in redelijke mate die zekerheid, dat vertrouwen. Want als dat een keer niet gebeurt... Dan is er een rechter op de achtergrond. Dan is er een rechter op de achtergrond. En wordt daar vaak gebruik van gemaakt? De bulk van de zaken zijn incassozaken. Mm -hmm. Zaken over gebrekkige producten. Dat zijn veel voorkomende zaken. Ja. Eh, natuurlijk moet je iets betalen. Wij vinden ook dat er een zekere, een zekere drempel mag zijn. Dat, dat, dat mensen even een afweging moeten maken. van: vind ik het belangrijk genoeg om naar de rechter te gaan. Maar het moet niet zo zijn dat het zo'n enorme gok wordt en, en ja. dat je voor een betrekkelijk kleine uh, vordering... zoveel moet betalen ja. dat je het er maar bij laat zitten. Los van de advocatenkosten. Want laten we wel zijn, ook advocatenkosten, Maar goed, wij, je, je kunt bij kleine zaken kun je ook zonder advocaat procederen. En als gezegd, wij willen ons ook graag sterker maken voor een Maar dan sta een je 1-0 achter ten opzichte van een sterkere partij... die en die gifrechten kan betalen en die een goede advocaat in de arm kan nemen. Ja, nou ja, goed, je ziet natuurlijk dat veel bedrijven, kleine bedrijven... ook rechtsbijstandsverzekeringen hebben... Ja. Ja, dus in die zin wel terug kunnen vallen op juridische bijstand. Ja. En maar ook die rechtsbijstandsverzekeraars die zullen waarschijnlijk zich ontmoedigd voelen om uh -huh. veel te gaan procederen, omdat die kosten zo enorm zijn. Ja. Nou, dan nou, nou, nou begrijp ik wat u bent advocaat. U bent ook bestuurslid bij de NOZ, de Nederlandse Orde van Advocaten. Uh, de Raad van de Rechtspraak, dat die hier mee komt met dit pleidooi, kan me voorstellen. Maar ik zei al eerder, advocaat, die weet u gewoon baat bij. Het is prima uiteindelijk als u, uh, als u de goede zaken doorkrijgt waar u echt op kunt, uh, kunt blijven bijten. Dat verantwoordt ook de uurtarieven van advocaten, die niet. Onaanzienlijk zijn toch? Ja, we hebben ook een, um, een publiek belang te dienen. En dat publieke belang is toegang tot het recht. Mm -hmm. En het is niet alleen ons eigen belang als advocaat, als poortwachter naar die rechter. Ja. Hey, maar wij vinden het van belang dat uh, in Nederland burgers zich teweer kunnen stellen via een rechtsgang mm. tegen um, um, wanbetalers, tegen een werkgever die misbruik maakt van zijn positie, tegen een over overheid die naar willekeur handelt. Um, en dat hoeft allemaal niet via de advocatuur. Wij, wij doen helemaal niet alle procedures in nee. Nederland. Als gezegd kunnen we burgers ook met kleine vorderingen zelf naar de rechter. Uh, maar waar wij ons zorgen over maken, is dat uh, st straks mensen niet meer tot hun recht komen. Dat een, een huurder met een huurachterstand um, zal denken. ik ga maar geen verweer voeren bij die rechter, nee, want maar ik betalen, moet al eerst dat ja. recht aftikken. En ik krijg nog eens ja. een keer, als ik verlies... ook het griffierecht van de verhuurder te, te pakken. Dus het is niet meer de moeite. Dus het is niet meer de moeite. Dan komt er een veroordelend vonnis En dan blijkt er nog een veel grotere schuld te zijn. Namelijk circa duizend euro griffierecht. Uh, die die huurder even moet gaan betalen. Ja. En uh, dat zijn maatschappelijke gevolgen... Uh, die het kabinet eigenlijk niet voor zijn rekening zou moeten nemen. Nou zei je al, mevrouw de Wolf, mediation heb je. Je hebt e-court tegenwoordig ook tot nieuwe. Een initiatief van de advocatuur zelf, volgens mij. Klopt. Gezegd, is dat e-court? Ja, dat dus is op via internet afdoen nou, van zaken. het is zaken, geen geloof. officieel uh, initiatief van de advocatuur. Er zijn advocaten ja, die bezig. Uh, mee bezig zijn uh, mm -hmm. gegaan met e-court... waarbij je via internet een soort met beslissing op je, uh, voor je geschil kunt... Ik, ik zie u krijgen. minzaam lachen. Maar het is niet, het is niet officieel rechtspraak. Nee, oké. Okay. Maar het zou heeft helpen? Het geeft niet het effect van rechtspraak... dat je een deurwaarde langs kan sturen om een bepaalde, bepaald vonnis te... Maar juist voor die kleine dienst, als je een drempel wil opwerpen... is dat toch ideaal om te kunnen zeggen... daarmee kan je die kleine zaken makkelijk afdoen... en het grote werk laten werken. Dat klopt en dat, dat gebeurt ook al. Als ik, mijn, als ik naar mijn eigen praktijk kijk in het arbeidsrecht... Mm -hmm. ik denk dat ik 90, 95 procent van mijn zaken schik. en Maar met een ja. heel klein percentage naar de rechter stap. Ja. Waar partijen echt niet uit hun conflict komen... Ja, dan, dan moet je naar de rechter. Het meeste schik je gewoon. Nou, duidelijk. De Tweede Kamer gaat praten komende week... met staatssecretaris Fred Teven. Um, ja, zou die, zouden die plannen nog van tafel gaan? Is daar nog kans op of is dit vechten nou ja, tegen het bier? Als de coalitiepartijen gaan nadenken over de consequenties van dit plan... dan uh, moet er alle kans op zijn dat het van tafel gaat. Want ik denk dat ook geen van de coalitiepartijen... dit voor zijn rekening uh, uh, moet willen nemen. Ja, maar ja. Um, ja, maar ja, kijk, het, het gaat uiteindelijk niet om een enorme bezuiniging. Die is ook wel ergens anders met wat meer creativiteit uh, te organiseren. Ook binnen dit begrotingshoofdstuk. Um, en als gezegd, ik denk, ik denk dat een, een VVD niet moet willen... dat kleine ondernemers zich zo onzeker gaan voelen, zo onveilig gaan voelen... als ze merken dat ze in wezen hun problemen niet meer bij de rechter neer kunnen leggen. Ik denk dat een PVV dit plan niet moet willen ondersteunen... als ze zien dat Henk en Ingrid straks uh, niet naar de bestuursrechten gaan om Ach, zich te uh, neer te stellen uh, tegen een beslissing van de overheid... omdat ze zien dat ze meteen 750 euro moeten aftikken. Ja, we zullen het zien. Ik dank denk... je wel. Ja, advocaat Diana de Wolf woord het ging over het voornemen van het kabinet... om de griffenrichten fors te verhogen. Um, dank je wel. En zometeen zijn we bij hem terug. We beginnen we weer met handel in organen. Tot zo. Sport op Radio 1. Vanavond de Heredivisie. divisie en daar staat Twente met 2-1 voor: Vitesse VVV, Ado NEC. Dat schiet ja! ja. Hij schiet hem periode! En Excelsior PSV. NOS langs de lijn vanavond van 7 tot 11. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Een compacte krant. Kan dat? Als je ook wilt duiden, onderzoek niet schuwt, het debat wil stimuleren en het denken bovendien? Ja, dat kan. Kwestie van groot denken.